Verder willen ze het zeer een te lezen wel uit het tweede boek van Mozes genaamd Exodus en daarvan het dertiende hoofdstuk. en nu in de noot Exodus <tie> Toen sprak de Heer tot Mozes zeggende, heilig mij allereerst geboren, wat enige baan moet eropend onder de kinderen heeft van mensen en van beesten. Dat is mij. Voorzijde Mozes over het volk. gedenkt aan dezelfde, aan dag. Op welke gij die Egypte uit het diensthuis gegaan zij, Want de Heer heeft u door een sterke hand van uw huid gevoet. Daarom zal het gegevende niet vergeten worden. Ede graag gij lieden uit in elk, de maand af en het gesieden als u de Heer zal de brev pijlen in het land. der Canaanite en der Eesite en de Amorite en der Eesite en der Jebusite. Uit welke hij uw vaderen besloor heeft u te geven een het land. Groeiende van melk en homen, zult zij tegenmiddag houden in deze man. Zeven dagen zullen gij onbezuurde brooden eten en op de zevende dag zal de heer gefeest zijn. Zeven dagen zullen onbezuurde broden gegeten worden en het gedetende zal bij hun niet gezien worden. Ja, dan zal één uur bij, bij hun zacht gezien worden, in al uw En gij zult uw zoon te kennen geven, te dien dagen zeggen. Dit is om hetgeen de Heer mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte uitdoe. En het zal u zijn tot een teken op uw hand en tot de gedachten is tussen uw ogen, opdat de Heeren in uw mond zijn, omdat u de heer door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft. Daarom onderhoud deze inzettingen ter bestemmerheid van ja. Ja. Het zal ook geschieden. <coughs> langer, u De Heer in het land, daar kan hij niet dezelfde rap hebben. Zal hij u aan uw vader gezorgd heeft. En hij zal hem zelf aan een zou gegeven hebben. Zo zult hij zal de heer doen overgaan. Alles wat de baan moet roepen, Ook alles wat de baan moet open van de dat week. Die zij hebben zult de mannetjes. Zul dat eerlijk zijn. Vooral wat de baan moest, de reis alleen open. Zul zij lossen met zijn land. Wanneer hij het nu niet los, zal hij de nek breken. Maar allereerst geboren dat mensen en ongelukkige zonen. Zul zij lossen. <tie> Wanneer het geschieden zal dat die zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat is dat? Zo zult ze tot zeggen, de Heere heeft ons door de sterke hand uit Egypte, uit, de dienst, uit, uit de Want het dienst uitgevoerd. Van het gesieden, hoe verhoogd de verraden, ons te laten trekken, zo zouden de Heere alle geboren in Egypte land, van dat mens de eerst geboren tot de eerst geboren dat beest. Daarom offer ik de Heer de maatjes van alles die wat de maakbaar moet roken, dat allereerst geboren, mijn zoon, geloof ik. En ook dat <tie> u dan een teken zijn op uw hand, en dat voorhoofd, voorhoofd spantelen dus tussen uw ogen, van de Heere heeft door een sterke hand, van uit de gifte, uitgevoerd. En het is geschikt, Waarom het volk op maat de recht toe leiden, hen toch niet op den weg van de Filipijnenland. Hoewel die nager was, van God zei de, dat het dan de trouw hij zijn volgen niet trouwt als zij zijn strijd zien zouden en weer te naar Egypte. Maar toch leiden het volk om door den weg van de woestijn dat schelle deed. Het is in de Israël niet dogen, maar dus wij rijden uit Egypteland. En Mozes nam Jozes vrienden met zich, want hij had met hun zware nevenkinderen zelfs de en zei dan, God zal uw liefde voor zeker bezoeken, voer dan mijn vrienden met toe liegen, op van hier. Al zo reizen zij het op aan zijn lege gezicht, en eet dan aan het einde, dat moet zijn, en de Heer het ook voor een aangezicht. Dat gaat in de wolkenlom, dat hij je nog de weg leidde. En dat nacht in de vuurkolom, dat hij je ligt. Om door te gaan, dag en nacht. En dan de wolkenlom dat gaat. En dat de vuurkolom dat nacht niet slecht. Maar het aangezicht dat komt. Om hulp te zijn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 Van God, den Vader. En van Jezus Christus, den Heer, door den Heilige Geest. Amen. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen, Psalm 78, vers 7, 12 en 14. Psalm 78, vers 7, 12 12 en 14. Zijn almacht wist de zee van één te schijnen. Een angstig heer daar droogvoets door te leiden. Als op een hoop deed hij de wateren rijden. gaf des ter om hun de weg te wijzen, Een wolkel een licht, des bestuurd bij nacht. Totdat hij hen in het kamer bracht. En wat er verder volgt, dus 12 en 14, zalm 78. Op het eind staat dat de kinderen in Israël kermden tot God vanwege de harte dingen in Egypte. En God hoorde hun de en hij gedacht al zijn verbond en de kerm. De dienst in Egypte was verre van gemaakt. Het was voor Israel slaafdienst, slecht loon en veel slaven kreeg. Klachten, daarover werd u niet aanvaard. Waarom zegt hij: gaat ledig? Daarom, jullie, er wordt voortaan geen stro meer gegeven. Dat moet je dus zelf maar gaan verzamelen, stoppen op het veld. De dienst werd gedwaagd. De opzichters kregen opdracht. Goed moesten toezien dat het getal der stenen niet vermindert. En dat dat nou moet dienen om God is nodig te krijgen. Dat zal Israël toch ook wel niet hebben kunnen bekijken. Wat moet de mens diep vernederd worden, dat hij God nodig heeft. Want uitwendige slagen helpen ook niet alleen. Als er niet uitgedoor wordt, als zouden heren ons als een blaas in de matthieu stampen, dan helpt het nog niet. Dat merken we niet op. Maar je kunt zien Israël kaart tot God onder de zware dingen. Ze konden het niet meer bekijken als het werd omkomen nooit met een onderhoud. Triep tot God. En dan staat er, de heren worden hun elkaar. Dat betekent niet alleen dat hij weet dat ze elkaar niet. Dat hij stond, maar ook dat hij ze herhoorde in het mee. Want er stond wat erachteraan en hij gedacht aan zijn verbond, aan zijn verbond, aan welk verbond, aan het verbond met Abraham de Vreemd, dat hij bevestigt van kind tot kind, wat voor verbond was dat dan, dat was niet anders als het genade verbond. Het genade verbond, dat is toch van eeuwigheid opgericht? Ja, inderdaad. Met Christus zou het hoofd. En in Christus zou het hoofd. Met al zijn uitgekoord. Maar ook de andere partij, God de Vader, vertegenwoordigde het ganze wezen God. Dus de ene partij, God de Vader handelend voor het wezen God. En de andere partij, Christus als hoofd van de uitgekozen, handelen als verbondshoofd voor die uitgekozen. Hij vertegenwoordigt. Want een verbond is een overeenkomst tussen twee partijen. En dat verbond der genade is. Dat is door alle eeuwen heen tot in alle eeuwigheid hetzelfde. Dat kan niet gebroken worden. Verbond mens vrede. Zou oh, niet wankeren zei de Heer u ontfermen, je zaai hier een wij. Omdat het tenoort stroom de vastigheid is uitvoering in God heeft. Daarom breekt het nooit. Maar hier gaat het ja, toch over het klok met aderhand. Ja, dat is in wezen niet anders. Dat is alleen een andere vorm des verbond. Genesis 3, vers 15, daar openbaart de Heer dat verbond der genade van eeuwigheid gesloten zijnde in het paradijs. Ik zal vijandschap een zetten tussen u, tussen mij, tussen u en deze vrouw. En tussen u zaten haardhaat of zelfs van u de kop vermoord, gij zult de versen vermogen. Daar hebt u ook het genade genadeverbond. Dat is de particuliere openbaringsvorm. Die liep door tot aan Abrams tijd toe. Dus dan loopt de lijn van de openbaring des verbonds over particuliere persoon. Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalel, Gera, Lama, Noah en dan zet het Sam enzovoort. Dat heeft geduurd tot aan Abraham. Hier is echt tot Abram en met u zal ik mijn verbond offer. Dat is dus patriarchale. Openbaringsvorm van het verbond der genade. Gehoord het wel, zelf de verbond der genade, maar de openbaringsvorm wisselt. Krijgt een bredere kring, bredere openbaring. Eerst liep het over de lijn van particuliere persoon. Nu wordt Abraham en zijn zaad onder die openbaringsvorm gebracht. Want Abraham moest besneden worden, Ismael moest besneden worden, Isaac moest besneden worden, zelfs de kochten met geld. Wij zeggen niet dat alle mensen in dat verbond de genade zijn. Dan werden ze werden allemaal zalig Wij Maar wij zeggen dat God die openbaringsvorm breder, wijder maakt. Niet meer tot particuliere personen, maar ook Abraham en zijn geslacht worden erbij betrokken. Vandaar het teken dat verbond moest ook aan Abraham, Ismaël, Isaac en alle het mannelijk gediend worden. Ik ga er nu verder niet op door, maar aan dat verbond. Hij namelijk die tot God kinderen in En dat betekent, hij erkende dat volk voor zijn volk. Hij nam het er hart, hij nam het voor op. En wat ben je gelukkig, had God het voor je opneemt. Mijn. Zo God voor ons hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, een mensen die tegen God volk vecht. want je verliest dat staat vast. Hè? En als een mens tegen God vecht dan verliest je als je mag verliezen naar Paulus, die toen nog Saulus genaamd werd. dan verliest je door genade voor God. Dat is gelukkig, maar als je niet door genade verliest, dan verliest je door de dood voor God. Dan is voor Waar maar verliezen doet. Dus. want Christus zingt de kerk, maar trouwe heer, gij zijt, verwinnaar in de strijd, die wint het altijd. En geeft u bijvoorbeeld de zagen wij dat nou? Hadden we daar nou slecht over in ons hart. Wat zouden we dan doen? Ik denk dat we dan tot God zouden keren. Dan het al het gepraat uit. Dat verstond alle gezang. Maar dan moet je een kermer God. En die heeft een heer nog nooit afgewezen. Zal lezen we de heer Wilde op. Niet op. Op mijn kerk. Zich over mij ontfermen. Dat alles ontfermen in God. Het eerste wat God doet, een kermer maken. En het tweede is een ontferming die van eeuwigheid is openbaar in het hart. En dat was wel een kostelijke ontferming. Dat is een vaderlijke ontferming. En die is niet kleinkinderen. Als vader en moeder zich over de kinderen ontfermen. Broer en zuster kunnen nog terug, soms naar je is, Maar vader en moeder doen dat niet. En hoe teder en kleiner dat de kinderen zijn, hoe kleiner dat hart van de ouders erover bewogen is. Vooral die pasgeboren, ze maar één keer geven. Dan zegt vader en moeder wel tegen elkaar, hoor jij wat? En we zijn er zo Wel Dan nu, zo de heren zeggen, zo ontfermt zegt de heren over degene die hem vreemde. En ben je zo uitstraat. Bij kleine kinderen kun je dat zien, als vader en moeder erboven komt, en praat ze met een enkel woord. Als luistert ze dat klaar. Dat ze niet boos zijn, maar dat ze zich over dat kind ontfermen, zie ik meteen veranderen aan het gezicht. En als de zo maar iets was een innerlijke ontferming in Christus over je arme ziel openbaar, zo maar een heel weinig, dan kun je dadelijk zien aan het gezicht van God. Zo, dan verandert dat. Dat kun je het wel zien op het gezicht, want dat kun je niet verbergen. De emmelschangen zouden het u wel kunnen vertellen. Was ons hart niet brandende in ons als Hij, namelijk Christus, tot ons sprak op de weg en ons schreef het Als een mensen hoofd warm wordt en die wordt kwaad, want dat kan je ook zien. Dat is niet best. Maar als een het hart warm wordt, dan zie je het ook. Aan het scherp opleggen. Want komt het komt eruit. En dacht je af het hart van Christus met ontferming over zijn volk vervuldigd. En het is warm over zijn volk. Dat hij dat toont, openbaar. Dacht je dan dat ze dat niet waar worden. Zo ging het ook met Ezra af toen ze in Egypte zaten, maar dat wil nog niet zeggen, dat ze de andere dag eruit mochten. Maar de Heere toonde dat hij al aan de arbeid was, hoewel ze het niet konden bekijken. En hij heeft ze toch op zijn tijd zijn leiding doen ervaren, voor die leiding Gods met Ezra nu. Draag ik dan vanmorgen uw aandacht. Uit ik 13. De versen 16 tot en met 18. Het 16 tot en met het 18. En het zal tot een teken zijn op uw hand. Dat voorhoofdspanselen tussen uw ogen. Want de heren. Heeft door een sterke hand ons uit Egypteland uitgevoerd. En het is geschied Toen Farao het volk had laten trekken. Zo leidde God ze niet op de weg van de Filistijnenland. Hoewel die nader was. Want God zei dit, Dat het hem volken niet was als het de strijd zien zou en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om door de weg van de woestijn der Schadigzee. De kinderen Israël die togen bij vijven uit Egypte land. Tot zover. Daar korte de beschrijving van de leiding Gods met zijn volk. Ten eerste vragen we uw aandacht voor de uitleiding. Ik ben de Heer uw Godje uit Egypteland uit de dienst uitgeleid. Ten tweede vragen we de aandacht voor de omleiding. Want we leiden ze om. En ten derde vragen we uw aandacht voor de inleiding. Hij bracht ze in de zee en in de woestijn. En daar in het land staan. Welk een kostelijke lijden. Aastaf. Vertuigd van die goddelijke lijden. Want licht op ging in zijn aard. Gij zult me leiden naar uw En daarom ligt u vaak geen de mens wil graag geleid worden naar zijn eigen inzicht. En dat doet de dan nou net niet. Ook Israël niet. Die moesten uitgeleid worden uit de land. En wanneer heeft God ze uitgeleid? Toen hij de tegenstand en de dood gebracht. Mens komt er nooit uit of wat moet eerst de tegenstand of tegenstanders in de dood brengen. Komt er niet uit. Zie maar bij Pharaoh. Hij beloofde het iedere keer als Mozes en Aaron namens de Heere voor Israël Zij de laatste volk voltrekken. Dat is mijn dien in de boerderij. Dan beloof hij, maar hij liet ze niet trekken. Dat ik zal Faro's hart verharden, dat hij ze niet zal laten trekken. God gaf Faro aan de verharding over. God verhardt zijn hart niet, maar hij gaf hem aan zijn eigen harde hart over. En dat is niet zo best dat je zin Duizenden mensen denken, ga God ze de zin krijgen. Maar ik durf wel te zeggen, op grond van God wordt gepleegd met jou je zin krijgen. Dat is geen bewijs van God bemoeienis met naar je zin krijgen. God komt zijn volk zo vaak tegen. En dan brullen ze van vijandschap. En toch zullen ze van zeggen, dank je Heer, dat je me niet hebt door dat gaan. De kinderen in Israël hadden wel veel eerder eruit gewild. Ze waren net als nu. Het is een beetje moeilijk wordt en zeiden: laat ons hun banden met en de touwen van ons werken. Weet je waar de revolutie geest over de hele wereld vandaan komt? In Afrika, in Moskou en waar het dan ook is? Weet je waar die vandaan komt? Dat is in het paradijs aan geboren. Dat je nou de vrucht van adem in het hart van de mens. Opstand tegen God en opbandigheid. Dat is precies wat de mens doet. Maar geen onderwerp. Dan zeg ik niet dat je je aan alles onderwerpen moet of kan. Maar een mens wil ook niet aan God onderwerpen zijn. En hij wil ook niet wachten op God. Dat kan hij niet en hij wil het niet. En toch moest. Hij weet gewoon, ik kon komen niet uit. Israël was wat een krachteloos volk tot in Egypte En als dan Faro gelezen had en zijn naam hangen. dan waren ze er nooit uitgekomen. Maar God waakte droog. Dat was Israëls voorrecht. God gaf Mozes en Aaron als woordvoerders om Israëls zaak aan het hoofd van Farao te bepleiten. En hij verzwaarde de dienst. En toen kreeg ze deze liefde nog steeds. Toen gaat het toen. God weg is om een verlossing te bereiden. Dan zit de mens de nog tegen de vechten. Dan zegt hij, maar zo moet het niet. En als hij betrekking heeft op de verlossing, dan denk je, ga goed, zo kom ik er wel. En zo gaat het net niet. Want als God op weg is om zijn volk te verlossen, dan zijn alle wegen toegemuurd. Dan kun je zelf niet meer verlossen. En ze had kermden tot God vanwege den aard en dienst. Ze zagen geen weg ter verlossing en ter ontkomen meer. Nee, die moet God banen. En toch liet een heren gedurende van die verlossing. Spreek je, laat mijn volk trekken dat het mij dienen in de woestijn. En Pharaoh hield steeds harder water. Wie zou zwemmen? God van Ezra, die wonen. Tien plagen van zijn hand. En bij de tiende. Al de eerste boeren en hij in de dood. Zie je wel? Wij We zeiden, als God een de werk der verlossing brengt, brengt hij de tegenstand in de dood. Hij bracht al de eerste woorden. Zelfs de geboren van Faro in de dood. En toen kwam de Egyptenaren en zei, indien gij ze nu niet laat gaan, dan zijn wij helemaal dood. Toen werd de Egyptenaren blij als deze vrouw vertrokken. En de Heer zegt, dan moet je ook Zilver en goud vragen en de kinderen in Israël beroofden de Egyptenaren. Toen kregen ze het loon voor de slaverning. God zorgt altijd voor de uitbetaling. Daar is er geen die zo voor de uitbetaling zorgt dat ze meer. Niet op onze tijd, maar als Gods tijd is, dan zorgt hij dat loon bekost. Vast en zeker. Ze kregen zoveel goud en zilver. Ze geefden haar avond vrijwillig. Als ze maar weggingen. Wat ze dachten, dan blijven we allemaal dood. Ze wilden toch nog liever de goud en de zilver kwijt te leken. En konden ze dan uit mee. God moest er aan de pad komen. Ze zijn door hoge hand uitgegaan. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid hebt. En dan nog wat. En dat was vandaag. Aan alle zijde van de deur bij de joodse woning daar moest aan de dorp en aan de zijde bloed. Met een beetje hies op aangebracht worden. Zonder bloedstorting kwamen ze er niet uit. Want de engel des vroeg in die laatste nacht dat ze er waren door Egypte land. En hij sloeg geen deurtje over. En waar hij bloed zag aan de bovendorven en anders de zijpocht met de dagloos die dood. En anders ging die in thuis en de geboren bleef dood. Zodat Hans en land karmde vanwege het godsgericht. En ze dreven de kinderen net wat aan. Zie wel, God weet ze de wel uit En daar moet je nog net op wachten, tot God je eruit gaat. Dus er twee dingen, door God hand, God arm, door God kracht en door het bloed zijn ze eruit En gingen ze toen uit een wilde banden hoog over de kop uit de geefseland? Nee. Ik lees in de tekst horen de kinderen en Israël nu bij vijven uit Egypte Of ze nu in vijf grote hopen, of dat ze met rijtjes van vijf gegaan zijn, dat kan ik niet uitmaken. Maar ik wil er dit van zeggen dat ze in goede orde uit Egypte dus. Bij al wat God doet, dat God een goddelijke orde houdt. Waar een van een de duif. Zegt dat de wanorde. Bij de neer doet dat niet. Ziet men op de wereld. Wat een wanorde, wat een chaos zie je. Hoe moet je eruit komen, ik zou het niet weten. En wat een wanorde in het hart van een mens. Al de zonden die strijden zelfs om de hoofdmacht te krijgen, in het hart van de mens. hoe zou er nou uit moeten komen? Als Gods vol het eigen hart bekijkt bij geestdrift en zegt, hoe mocht dat nou uitkomen? Om maar twee groepen te noemen, de ongerechtigheid en de eigen gerechtigheid die wechten om elkaar de voorrang te bedriezen. Zou je opkomen? En zoals de genade heerschappij voert in het hart, dan is er een goddelijke orde. Hij is altijd een koning die rijdt door de vlagzaal. Zijn naam is Heer dat Heer. Zo zijn die kinderen in Israël uit Egypte land uitgegaan. En welke kostelijke orde de Heer toont voor hun aangezicht. De dag met een wolkolom en s'nacht met een kolom de kolom Om ze de weg te wijzen en voort te gaan, dag en nacht. Om de schaduw te geven en licht te geven. En waar de wolkolom stil stond, daar leefden de kinderen in Israël En gingen de wolkolom verder, dan gingen ze ook weer voort. Dan was het zeg van kinderen in Israëlse boort, zeg. Wat een kostelijke arm. Als je dat zo leest. Kijk met vermaken, je ziel dat we kijken. Dan denk ik wel, hoe kijkt dat allemaal zo slaper mij? Zou het niet zijn omdat we zo'n stekje blind zijn? Daar zit de oorzaak in. Zo zou je vannacht niet geslapen hebben en God geeft je een beetje leven en je ziel ervoor springleven. Vraag het maar eens aan God volk. Dan is er nog geen minuutje aandacht eraf. Leven naar je leven aan eens krijgt En kun je die goddelijke orde zingen in het uittrekken van een roze, en dat godzamp ze uitgeleid is. En gaf vad ook Ik Die gaf nog niet op. Mens geeft het niet op. Hij moest ze loopt laten, maar hij wilde ze niet lopen laten hoor. We waren nauwelijks uit Egypte land. Toen zegt Faro, dat hadden we niet moeten doen. Die goedkope steenbakken, die hadden we nooit moeten laten gaan, dan zijn we ze kwijt. Maar, wat we moesten doen? De wagens aan, spannen de kruiksvraagd en teruggaan. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want de God van IJssel er ook nog. En dan lezen we tot hiertoe, heb ik u verwijt. Schijnbaar dacht vader, ik heb ze zo weer terug. Dat meende hij. Gods werk had u nog genoeg, voor al wat eruit. Hij meende, als ik ze terughaal, dan is het weer ongedaan. Maar God, ik weet het niet ongedaan, maar. En we lezen dat hij ze achterhaalt. Want de kinderen net als wij de ongelijk op de weg naar de schelmte. En daar kreeg ze weer van de in de Zie je wel, waarom meen het al gewonnen te hebben. En daar zijn wat mensen ook tegenwoordig, die menen dat ze het al gewonnen hebben. En weet je wat daar vandaan komt, die men? Van de hardigheid van hart. Die hebben een verzekering, ze nooit twijfelen. Ze zullen zeker de overwinning behalen. Dan moet je maar eens kijken naar Faro. Die meende vast en zeker... Dat hij deze liefde zo weer terug kan halen, ondanks oh, het werk wat God gedaan. Dat is erg toverhaafting, en dat is niet minder erg maar als je Gods werk ziet en je gaat toch door mensen. Dat is erg. Maar dan zeg je toch een keertje verliezen. In. Wie het ook is. En wat wordt de weg van Gods volk hier getekend? Daar komt er geen één aard. Om verlost te worden. Zonder de onevenstandelijke, onmachtige kracht van de heilige geest. Die God in het hart verheert. Anders vallen wij niet voor God. Maar door God zijn volk buiten hopen brengt. En een deur der hopen open. Die moet voor even wel ook geopend worden. Dat gebeurde zelfs dit. Maar ook komt er niet eentje van Gods volk tot de zaligheid en tot Christus. Zonder dat het bloed van de middelaar aan hun ziel geopenbaard wordt. Want voor die juist zijn we steken blind. Wij willen niet door de middelaar gezaligd worden. Wel door ons doen en laat. Door onze gemoeds zij die beschouwen als gemoedelijk zijn. Zo willen we wel zouden. En zo komen we er nooit mee. Heerlijk mee. Ik mag geen andere weg voorhouden. Ik zou lastig tegen het woord van God moeten pregen. Als ik een andere weg voor. Ik weet wel wat er in het hart van mens zit. Die willen een de weg maken. Maar daar komt het niet om. Want de weg. Om tot God te komen. Dat zegt de Heer Jezus van. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader die mijn gezonden heeft. hem trekken. Wat is nou de weg. Om tot God te komen. Dat ze getrokken worden. Niet betrekking. Maar getrokken te worden. En als God gaat trekken. Dan gaan wij wachten. Om niet meegetrokken te worden. Ga tegenwerken. En wie gelooft dat nou, die door God erin onderwezen wordt, die komt er Want we menen allemaal, als een heren nou zo gewillig was, om mij te trekken, dan zou vast wel bekeerd worden, maar God is niet gewillig. Dat denkt de mens, hij denkt, ik ben wel gewillig, maar God is niet gewillig om het mij te doen, wel voor de kerk, en niet voor mij. Denkt hij. En als God nou genade verheerlijk, dan kom je er dat je helemaal niet gewillig bent. Wel om in je eigen weg behouden te worden. Maar niet in Gods weg. Dat is een onmogelijke weg. Daar is niet alleen Gods onwetestandelijke genadekracht toe nodig. Maar er is ook het bloed van de middelaar toe nodig. Om door die weg eruit gehaald te worden. En dan ben je 1, nog niet gewillig. En toch. De rechterhand is hoogste veranderd, op de dag van het heerkracht en buitje je de ziel om en bij zo geweldig De kinderen in Israël, die togen bij vijven uit Egypte land. En de psalmlichter getuigd van helaas laat iets zien van de gemoedsstemming van deze liepen aanvanger. En hoe was die? Laten we de psalm lichten, maar laten we spreken. Met zilver en met goud bedaan. deed God ze blijmoedig uit Egypte gaan. Uit Egyptenaren, die waren ook blij dat ze weg waren. Ze juicht om hun vertrek uit land, daar het door schrik was overman. Ze waren blij dat zij zo ook kwijt waren. Faro niet, met zijn allen. Want die houden ze we weer terug. Of dan pogen ze dat ze doen. En ik denk dat bij Gods volk ook zo is. Als een dreder, die in een hoekje zit met een boekje, als hij niet meer mee wil doen, dan zegt de wereld: Gelukkig, we zijn hem kwijt. Je kon er toch iets mee beginnen. Hij wou niks meer met de sport te doen hebben, hij wou niks meer met de wereld te doen hebben, want dat was hem de dood. En we konden hem nergens meer naar de feesten mee toe krijgen. We konden hem niet meer op het voetbalveld krijgen. We konden hem niet meer zondag uit zijn deur krijgen. Dus wat kun je nou nog met zo'n mens doen? Nee, dat kun je niks meer doen. En waarom? God de mens en begint een sterfingsproces. dan moet je niet denken dat hij helemaal aan de wereld gestorven is hoor dat hij als een eigen gerechtigheid en aan de zonde mord dood is in alles, nee zo is het niet maar dat begint te staan. en ver als je eraan gestorven is, ik kan niet meer de lucht ontbreekt. is hier wat doodgegaan van mensen. en wat ging er dan dood niet al de zon, maar de heer het gepijnvoerende dracht van de zon die ging dood. Nou kan ik niet meer doen. Kan hij maar meedoen? Oh, denk eens aan dat volk dat voor die op in de wereld staat. Ik heb er wel kan die volop op de kerk staat. En alles mee konden doen. Eh? Toen God in de deal gereden, de jongens, er nog van bent, en hadden ze het toch iets tegen. Hij zei, de kermis was nog in mijn haak. Ik kon nog niet op schuilen, ook op die mens. Maar, ik kon er niet meer naartoe. Geen meer. Ze kwamen er niet boven. Nee. Als God genade heeft, dan word ik niet hoofdmoeder. Maar ze zei, ik kon het niet meer, het was de dood van mijn zin. Wat vroeger mijn lust, dat werd nou mijn plaag. Dat is komt. Nou ontscheid. Denk erom dat we zo trekken. Hoort maar bij de kinderen in Israël. Laat ons een hoofd opwerpen, zijn, dat het moeilijk was. En wij keren naar Egypte. Ze waren nog niet helemaal dood aan Egypte hoor. Bang! Die slagen van de Egyptische slaven, die konden ze wel mee. Maar die komkommers en dat juin en het loop en het voedsel, ja dat was wel beter dan in die dorp woestijntje. Laat ons een hoop werpen ze zeer. En weet ik hier hè, jij ziet dat vlees waar die begon te murmureren. Ja, als het in de eisen komt, dan murmureert God volk ook wel hè. Want als je vlees gekruisigd moet worden, dan ben je zo menig. Ik kan best geloven dat de mensen van zo'n weg moeten niks van hebben. Maar nou, ze zei, ik ben gewillig, en zei, dat zal wel een wonder, Dan wil ik wel het hoe het gekomen. Daar moet je vlees niks van hebben. Weg, daar ga je om. Gingen onder. Geen de weg niet onder. Want daar vuurde ze gedurende aan. Maar God leidde ze uit de gistland. En hij leidde ze niet op de naaste weg. Wij mensen zouden denken, nou linea rechter op de hemel aan. Dan zijn we zo thuis. Dat dacht was volk ook in die tijd. Al de zonde dood en dan een godzalig leven een poosje, en dan zo in de hemel. dachten ze. En daarom zongen ze in die tijd zo graag. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En goed zou, in het zaligst oord van Sion. haat voor God te zijn. En weet je wat de haat waren? Hè? Ze werden omgeleid. Op de tweede hoofdgedachte. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde God ze niet op de weg van het Filistijnenland, hoewel die nader was. Want God zei, dat was dus de reden, dat het het volk niet trouwde als de strijd zien zouden en keer naar hen. God kende zijn volkje wel Hij wist het bij, dat was een ongeoefend volk in de strijd dat het de te verlof pakt. En dus ook met Godsvolig, als ze aanvankelijk genade gekregen, dan zijn ze ongehoefen in de strijd. Dan praten ze wel over de strijd, maar ze weten eigenlijk zo niet van. Ze hebben meestal maar een strijd over de wisselende ziel, staten, maar daar lang om de verberging van Gods aangezicht. Onder de vijfslagen van een duivel. Oh. Onder de twijfelingen, daar weet je op die tijd niks van. Er zijn ongehoefd, daar zijn precies kinderen die soldaatjes spelen. Ze trekken een mooi uniformje aan en ze maken een geweer en een s'avonds, maar ze kunnen er niks mee doen. Ze maken een iets spelen Er is toch geen werkelijkheid? Wanneer wordt dat volk het meest goed? Als God in de strijd werd. Maar de heren die werpt geen kinderen in de strijd. Daarom heeft hij dat volk van Israël Toen het jongen was. De alvoudig werd ja. omgeleid. En dat viel toch niet mee. Op de dag. Naar de woestijn. Naar de zei, Dat moest hij. Dat viel helemaal niet mee. Als je graag doorgeleid wil worden. En God gaat je omleiden. Omdat het volk niet trouwt, geen marouw zou krijgen. En weet het je in Egypte dat ze strijd zouden zien. Want daar kwamen wat volkeren tegenop. Niet alleen dat die woestijn moeilijk is om in te reizen. He. Maar... Er waren zacht die er ook tegenop waren. Die vonden dat nou zo dreig maar niet goed dat God ze daar vandaan alle en ze naar Kanaan bracht. Kun je begrijpen. En daarom heeft God ze omgeleid. En die tijd moest dienen voor Israël om oefeningen te bekomen. Geen genietingen hoor, maar oefeningen te krijgen ervaring op te doen. Wat God voor ik volk dat het betrouwen op de heren zou zijn en niet op de eigen kracht. En de heren leidde ze om. Op welke weg? Naar de zee. Hij bracht ze uit land door de woestijn. En toen bracht hij op de zee weg. Naar de zee toe. Dat zou de omleiding. En omgeleid te worden, dat kan wel eens verwarring geven. Kun je tegenwoordig ook wel eens zien, als de weg omgelegd is. Dan bij de stad komt, en je wist voordien de weg op je duimpje. Burden we links over ze en dan hebben ze de weg omgelegd en je de klus geweest. Maar wel zo goed Met Mensen, dat heb ik nou jarenlang gedacht, en dan weet ik het ineens niet meer. Ja, dan zie je een paar pijltjes, maar er zijn ook plaatsen waar geen pijltjes staan. Verkeerde straten, half de stad om. En dan wist je niet. Dat is nou de brug van een omleiding. Ik wist dat ook niet meer, hoor, toen ze omgeleid werden. Wat staat dat dan? Wel, nou, toen ze aan de Rode Zee kwamen. Dan staat er, wat roept hij tot mij zegt dat ze voortrekken? Riepen tot God, want ze hadden, ze hadden geen weg meer voor de voeten. De weg werd omgeleid. Dat was nou God's doel, mensen volgen. Dat voor de dag doorgeleid te worden. En de Heer leidde ze om precies naar de zetel dat ze vastliepen. Hij wilde een monden verrichten met dat volk. Kon ze niks van bekijken. Maar hij heeft wel zelf de toon aangegeven. Dus daags met de kolommen, s s'nachts met de vuurkolommen. Zo gingen ze voort. Volg. En toen werden ze gewaar dat ze de heren zonder genade bedienen en zonder dat God de wezen over het niet volgen kunnen. Eerst dat zei, wij zullen de Heer dienen en allemaal. Maar Jozef zegt dat dat gij zult de heer niet kunnen dienen. Het is er rechtvaardig God. Dat kost een hele maand. Heel al moet leren om God te volgen dat dat zelf verloofd komt. En Dat kost strijd. Tegen een ander vechten, dat gaat wel. Bij je eigen verloochenen, dat gaat niet om. En toch is dat de weg die mij wil volgen. Verloochenen zichzelf komen achter mij, nemen ze een kruis op en volgen. Dat is de weg die de nieuwe Jezus houdt. En waarom heeft God ze omgeleid? Omdat het volk... dat niet gelijk op de weg van het Filistijnenland, dat is zo langs de kust. Tegenwoordig noemen ze dat de Gaza Strip, of Gaza Strook. Daar woonde toen de Filistijn. En als ze daar zo langs geleid waren, dan waren ze in Ghana geweest. Dat was de kustlijn. En daarnaast ook die dorre, droge woestijn niet gaan. Maar God wilde ze oefenen. Niet alleen voor de woestijnbewoners, voor de besten die ze daarin zouden ontmoeten, denk maar aan de Amelie En andere volkeren die in de woestijn wonen. Wij wilden ze ook oefenen om straks oorlog in Kanen te kunnen voeren. Tegen zeven volken die uitgeworpen moeten worden. En oefeningen, die leer je niet aan de koffietafel hoor, met gebak. Dat kun je wel genieten. En vooral als je een aangenaam gesprek hebt. Dat doet Gods volk ook graag. Bij elkaar zitten over God en zijn weten praat. Hè? Dat is mooi. Ik vind dat aangenaam. Ik heb er gisteren nog eentje bij me gehad. Dan leef je gewoon op. Het is niks. En als je dat van elkaar over kan nemen, hij contact met elkaar. En denk je, dat moet ik nou iedere dag wel hebben. Ja, dat dacht ik erover hoor. Maar je krijgt het niet iedere dag. Als je weer een beetje uitgerust hebt, dan moet je de strijd weer in. Daarom zegt de heer op dat het volk de strijd de ziende het niet rouwen zal en wederkeer naar de geest. Weet je wie de graafte de strijd in gaat? Die zijn niet zo bang van de strijd. Schooljongen, die zijn niet zo bang van de strijd. Zullen we eens even met elkaar vechten, zeggen ze dan? Wie de sterkst nest. Die zijn niet zo bang van de strijd, hoor. Dan grijpen ze elkaar vast en ze slaan wat zaken wil met de klomp of met de stok, niet waar jongens? Vooral onder jongens is dat hergenomen. En ze kijken niet zo graag, hoor. Al komen ze thuis met afgescheurde knopen van de kleren. En dat moeder wel twee dagen werk heeft om de kleren te herstellen, dan pragiseerde ze geen eens hoor. Ja, maar ik moest het moet er toch winnen, zeggen dat kan iedere schooljongen weten. En de ouderen weten dat ook wel. Ze net dat, dat meer, de mensen minder beoefenen. Maar, die vreemde vraag. Weet je waarom? Omdat ze nog niet weten wat de strijd is. Wat is nou voor God volk de zwaarste strijd? D. Hadden geen geloof kunnen oefenen en de Heer die trekt niet voor de aangezicht heen. Dat is de zwaarte trein. Dat ze geen kracht. Op God te wachten. En de vijand die komt op je naam, denk maar aan Joodse van. Omringd door zijn vijand en wij weten niet wat we doen moeten. Dat is de zwaarste trein. En dan geen antwoord van boven benauwd de vroeger een kind van god aan me wat is nou voor jouw straat? zet een heer niks precies jongens dat er geen antwoord golden is veel mensen krijgen ruimte door veel tegen de heren te vertellen mocht het zo mijn haak uit schieten zijn ze dan en dan ik ruimte in je Zwaar? waar de kant al die woorden uit je haak zijn die u zei ik zal ook spreken want mijn buik is daar woorden vol. Maar daarmee was Job nog niet gewonnen. Als zeg je duizend woorden tegen God. Dan ben je die woorden geweest, Maar nee, heb je God nog niet aan je kant. En ben je zelf ook nog niet aan Gods kant. Op. Maar als de Heer het op de ziel spreekt. dan zit erachter komt. Dat gaat met kracht. En dan loopt je de bezwaren wat het op Of je geeft aanwijzingen. Of je geeft je Dat je niks meer kunt doen. En dan gaat de Heer voor u aan het de Die moeten waar weg de wegen der beloffing zijn. Niet alleen om je te land uit te voeren, hè? maar ook om je verder te leiden. En het over de leiding God met zijn volk. Dat is ook een voortgaande leiding. Of nou een uitleiding of een omleiding. is. En dan moet je nog ingeleid worden. waarom niet te lang te worden, zullen we eerst wat te zien. De volum 1,8 is het twaalf. Een mooie voor de kinderen. Open met de mond. En wat er verder <tied> volgt. Hoe moet je dan ingeleid worden in de zee? De zee was vol van oever tot oever. En daarom riepen ze tot God, ze kermen ze tot God. En de staat God baande door de woeste baren en brede stromen op Gods liefde beschelde steeds. En de kinderen in Israël gingen in. Als op de droeg. Zie. daar heb je nou de inlijst. De gaan, Oortelijk baan. God de dat van de hemel. De wolken en vuur gaan we dan. En. Israël mag macht vol. Met priesters en de aarde. Zo ordelijk leidt God zijn volk door de zee. En Paulus schrijft van door het geloof zijn ze de rode zee doorgegaan. De een zal wat meer geloof gehad hebben dan de ander denkt. Als je op het vaste pad ziet wat God daalt voor je voeten met geloof, dan denk je, er is geen enkel zo zou God het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Maar als je ogen eens van het pad afgericht worden en je kijkt eens op die grote watermuren, dan kon het nog wel eens zijn dat je geloof begint te wanken. Als de nou toch tot, tot elkaar komt, dan verdrinken we allemaal jammerlijk. Het zou bij allen niet even sterk geweest zijn. Het waren niet allemaal ware gelovigen hoor die er door en toch gingen ze door het geloof de Rode Zee door. Dat waren bewijs. zou jullie er weten, kinderen die werkelijk geloof hadden? Zaligmakende ik wel. Om te beginnen, Mozes en Aaron en Mirjam, dat waren drie, die God met zaligmakend geloof gisteren En denk eens aan Caleb en Jozua? En meer andere die niet met name genoemd worden. Dat staat in de Bijbel geschreven. Dat ze een sterk geloofselig aan. zijn. Ja, die levende kerk zat in te genoemd. Het is maar erg dat de deksel zo op Eteralvaten zit is tot op de huidige dag. Daar gaat God onze de kerk. De Heer Jezus is ook een joog. En dan weet ik nog een bepaald soort Jood. Daar moeten ze ook niet veel van hebben in onze dagen. En weet je welke dat zijn? Die is niet een Jood die het openbaar is, maar die het in verborgen is, zegt Paulus, de snijden is het dus hart. Dat zijn ook Joden. Daar ook niet veel van hebben. Al hebben ze geen de jacht Zoals in de oorlog. Dat is een Jood is een aard. Die daar zegt meneer Jezus vanaf dan aan met de in de welke geen bedrogen. Een echte was het. Uitwendig en geestig. Dat weten we ze lang. Ze zijn de Rode Zee doorgegaan als op droog, En waren ze toen in het land kanen, kun je begrijpen. Aan de overzijde van de zee, dus om alles volk, godslot daar hadden ze weer eens eventjes een dag om God te krijgen. Afwisselen. En toen moesten ze zijn, hoe zijn we erin? En als je het opmerkt van lees, dan lezen we dat ze geen water gaat. En dan staat er toen meer Maria van de kinderen Datzelfde volk dat door het geloof heen dat God lof gezongen had, dat murmureerde. Zie die dat was ook meegegaan, die was in Egypte gebleven Platen als als bed. God heeft mozes een stuk hout in te en het werd zoet. Dat is het waar. Ja, voedsel uit Egypte meegenomen, dat raakt er ook op. En toen zaten ze zonder eet. Hoe moest dat nu? De woestijn leverde niks op. Wensels om het te kopen waren ze er ook niet. En de Arabieren zullen wel niet genegen geweest zijn om ze te brengen. De mensen die houden nog niks van af. Want Ismaël, dat staat van, en daar komen de Arabieren vandaan, van Ager en Ismaël. Ismaël werd een vrouw door zijn moeder genomen uit Egypte land. Dus dat is een vermenging van Egypte met een Van Ismaël zijn de Arabieren. En zijn vrouw was een Egypt. Kijk nou begrijpen, de vijandschap van de volken in deze tegenwoordige tijd? En de staten van Ismaël, zijn hand zal zijn tegen alles. En de hand van alle tegen hem. geven de strijd niet door. Dat kun je nog zien, dat God dat nog bevestigt. Egyptenaren, Arabieren, moeten van Abraham niks hebben. En vandaar maanden, jaren confereren. En nooit lot laten. En toch, wel zit toch in het beloofde land Wat God er verder mee zal doen. Dat weet ik niet. Ik wil het liever afkijken en het maar dat is niet wijs. Als je profiteert en God stemt je niet, dan komt het niet uit. Dat moet je niet doen. Maar het is toch wel echt opmerkt van dat er een staat zijn van 1948. En bijna de hele wereld heeft. En toch houdt God nog een staat het hier. Het wonderlijk. Ze zagen er de hele wereld verspreid. En toch zijn ze niet in de wolken opgelost. Dat is de eigenaar. We moeten maar zelf kijken wat God ermee doet. Ik moet mee van leren. En dan moet de zon ook nog schijnen en nog daglicht Ik die wolken Dicht Denk nog wel eens aan mij door meneer Hofman. Ja, zegt hij, dan wij aanvaarden, dan die studenten, het curatorium, maar wij moeten het meest van achteren zien of het goed uitkomt. Ik denk precies tegen. En bij mij moet ik het nog van achteren bekijken of het goed uitkomt. Bij elke preef, hoor. Van tevoren krijg ik niet zoveel te bekijken. De mensen weten veel beter hoe de breekhof moet zitten. Echt wel? Ik zou het doen, ik zou het doen. Maar ze hebben nog niet hier staan, hè. Het ging toen de preek te leeg was, wel eens, maar dat was niet niemand preekte. Eigenlijk moesten ze het een keertje proberen. Komt het weten. Allemaal een maand of twee, drie, twee. En dan een deeldomin is eronder met potlood en, de, en een bloknot. Om eventjes te kritiseren. Ik denk dat het dan veel gemakkelijker was en veel meer zou willen. Veel meer. Wacht, denk je dat ik dat nou weet? Ik heb vroeger ook onder de niks te gezeten, toen ik nog niet preeste. En toen had ik veel meer geloven zelf. Maar ik denk God had hem geroepen en hij zal het maar geven. En als ik dan hoorde dat is nog greeuwt. Ik zie wel, ik heb nog gelijk op. En zo denken jullie er ook over, hoor. Maar toen wist ik er niks van wat het was dat hij hier stond. Dat is heel anders. Ik wil je wel vertellen, als ik het voor de eerste keer op moest, dan denk je dat je sterft. En als je de volgende keer erop moet en je sterft niet van binnen, dan werkt je niet open. Dus richt je het er maar op, als het goed gaat, dat het open valt, dat je er altijd aan moet. Sterf weg is weggestapt. En dan keek mijn leermeester me wel eens af en dan lag hij maar. Ik valt niet mee om te sterven, zei: Nee, dat is altijd nog de dood van me. Dat is nog zo hoor. Geest, bester, dat is de dood van mijn natuur. En dan ben ik net als jullie allemaal, ik probeer allemaal in leven te blijven. Dat doen jullie ook, dat geloof ik vast hoor. Ik probeer hem zonder dat de voeten over het sloot komen. Maar o, oh, afgod je de grachten in duwt. En de zon Denk Weet je wat je dan wel krijgt? En zegt een heer, ik zal maken dat ze een walliging van een ander hebben. Nee, dat kan je natuurlijk wel. Maar ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zuiveren gaat. Dat zuiver het werk van God heeft. Ja. Om een walging van jezelf te krijgen. Dat kan je niet na Is er al Eteralief. Zeiden wij walgen van dit lichte broek. Dus ze walgen van God gehaald. En zo moesten ze er van leven. Veertig jaar lang. En ze zullen het ook wel eens anders betekenen hebben. Als God ze een tafel toerichte in de woestijn. En mannen rondom hun tenten deed te regenen voor zelf 78. En ze zullen toch ook wel eens toen ze honger hadden bewonderd hebben. Dat God zo precies op tijd ze altijd eten gaf. Maar dan waren ze gestorven in die vreselijke grote woestijn. En hebben je ze wel eens erg in gemeenten dat God nou nog zorgt voor je dagelijks voedsel. En voor je kleren, kinderen, dat doen vader en moeder niet voor, dat zijn middelen. Maar als God die wegen en middelen niet open, dan loop je zo af. En als je geen gezondheid krijgt om het te gebruiken, dan kun je een stapel voedsel hebben en een stapel mooie kleren, maar dan krijg je een kist ernaast, en dan langs je een op. En dat was eigenlijk niet. Dat is nou dagelijks om je heen. Alle mensen moeten sterven, maar is er eentje die niet moet, dat is ik. Zoals bij ieder mens Die dag dat je doet, je daar af en daar is niks zekerder dat je doet. Dagelijks lees je het in de dagblad. Vooral het opkomende geslacht met die brommers. En oudere mensen die het niet meer volgen. dagelijks neuren ze me. Ze denken aan atoombommen, ze denken aan kanker, ze denken aan andere gevreesde ziekten, en ze snubbelen op de straat bij de hokken. Hebben we er nog nooit geen erg in, o kinderen, dat God je voorzichtigheid geven mocht. En bovenal, dat je dat mocht leren, de Heer wilde op mijn kermen, zich over mij ontvraag. Dat wordt maar al te vaak vergeten. We zullen ons doen, we zullen goed uitkijken. Ja, één moment, dan praat iemand tegen je, het eentje je om baan. Maar als God over je waard, dan ben je veilig. Had Mozes geen veilig geleide? Hij zegt, Heer, ik kan er geen baas meer over. Daar speelt niet veel aan, of ze zullen me stenen. Dat was nou die Mozes, die voorspraak voor, voor Israël geweest, was bij vader. Is dan doodgegooid. En de Heer verscheen boven het verzoendheid. En die revolutie geeft, die de Heerder aan. Had Mozes geen veilig geleide? Hij mocht wel niet in het land gaan, maar hij heeft het toch maar gezien. En hij was nog gelukkig dat hij toen naar het hemel te kamen ging. God bracht hem boven op de berg Nebo. En het toonde het ganse land dat God zijn boven beloofd had. En zo is Mozes gestorven, en niemand heeft zijn graf geweest tot op deze dag. Aaf God, was in je niet met mijn heeft God wat voor gestorven. En nu leeft Mozes nog. Mozes nog leefde Ja. Abraham, Isaac en Jacob, op. want de Heere Jezus zei God is niet een God der doden, maar God is een God der levenden. Hij daalt dat weer, zegt hij tot de fariseeën. had over ook opstanding de dood. God is een God dat dood niet, maar dat levende. Je hebt het niet goed bekeken. Die de Bijbel lezen. Bij mensen, denken die zijn weg. Maar ze zijn niet weg. De Heer Jezus sprak de gelegening van de arme Lazarus. Hij werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En Jezus, weet wel waar hij was. Dat hem zelf gemaakt is, dan weet je precies waar hij is. En eenmaal zou dat volk van God ook aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in de eeuwige heerlijkheid. En zullen kennen? Hier kent Gods volk ten dele elkaar. Zouden ze dan in de hemel elkaar niet volmaakt kennen? Dat zou weer gebrek zijn. Dat de heren. Nou zulke verlangen is in onze ziel mocht werken. Om. Uit Egypte land. Uitgeleid te worden. Om te leren wat de omleiding betekent om oefeningen te krijgen. En om ingeleid te worden. In de woestijn. En eenmaal in het beloofde land. Ik denk dat dat beste portie dat je ooit verkrijgen kan en wat kennen we dus van jongeren en ouderen? de tijd die roept om te gaan eindigen God mocht nog eens beginnen in ons hart, want dat staat in de Bijbel hij die in u een goed werk begonnen is zal het volleindigen tot op de dag van Jezus Christus God laat zijn werk nooit los al komen alle duiven uit de hel daar tegenop. Al komen alle mensen op de wereld daar tegen weg. En dan heb je je eigen bestaan, wie je kan tegen. Dat vlees en bloed vecht ook Het onderwerp, het onderwerp God niet. En toch laat God het werk niet los. Dat voor mij toch wel een eeuwig lot. Ik kan zo ver weg zijn in de ziel van God voor, dat hij kan geen goede gedachten meer van God voor. Weet je niet. En hoe moet dan vuurtje branden gehouden worden, ik zou het dus eenvoudig zeggen. Dat heilig vuurtje waar God ontstoken heeft in je hart. Hoe moet dat dan branden gehouden worden, ik? ik zou het niet weten. Ik kan er niet bij. Maar deu heeft het recht getekend. Aan de voorkant van de muur water erin om te blussen. En aan de achterkant een verborgen hand met een olie -kant om het vuurtje branden te houden. O, oh, die verborgen werking der genade. Dat is ook wel een van de verborgenheden. De verborgenheden zijn voor degene die hem vrezen en zijn verbonden om hun die bekend te maken. Denk aan veel van, als je het over Christus had, hoe dat, dat nou precies gegaan is, dat kan ik wel schriftuurlijk vertellen, en de kennis van Christus, zover het God ligt daarover, kan ik je ook wel vertalen. Maar hoe die vereniging nou is, nee dat is niet te de grond. Dat is voor mij altijd nog gewonnen. Hier staat mijn verstand, niet kritisch stelt, maar in bewondering. God en mens in Eversum. Ik denk, ja man, daar ben je goed achter gekomen. Je kunt het niet door grond. Wie kan Gods beleid doorgronden? Geen een. Job, een mens met veel oefeningen. Zegt God is groot. En wij begrijpen het niet. Ik begrijp er niks van. Dat die God. Zijn woord zalig maakt. Dat kan je ook niet doorgronden. Maar dan zeg je. Daar kan ik nog geloven. Maar als je er zelf bij ingesloten wordt. Zijn heren, Daar begrijp ik nog niks van. Daar zegt een zeker dichter van waarom was het op mij gemunt. te velen gaan verloren die geen ontfermingen. Dat we dat nooit mochten leren, kennen. De goddelijke ontfermingen. En dat God aan zijn verbond gedenkt om zijn genade eens ziel te verheerlijken. En in geven ze volk gedurig die omleidingen om geestelijke oefeningen te krijgen. Opdat we voortdurend zullen ervaren. Je zal de blinde lijden door de wegen die ze niet geweest En langs de paden die ze niet gekend hebben. En hij liet ze niet midden in de woestijn zitten. Al zijn er vele gestorven die niet konden ingaan. Toch bracht God ze naar het beloofde land. Dat mochten de Heer ons leren. Amen. Gezegende middelaar Gods en de mens. Die niet genoten heeft van een mens van hand te worden geteend als iets behoefte. Wel uw licht en waarheid over uw persoon, over uw wegen en handelingen, niet alleen uit uw woord, maar ook in het hart, ons gedurig nederzetten, Opdat we bij het licht des geestes wandelen mochten, met kinderlijke vrede. U mocht nog toebrengen tot een gemeente die zalig zal worden onder jongeren en ouderen, en u zelf verhogen, zewel alleen door uw deugd wordt aangespoord. Amen. Onze slot van 5, Psalm 74, vers 15e vers. 74, vers 15. Om menigmaal hebt Gods uw gunst toe. Zij een fontein die uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. De 15e van Psalm 74. wordt nog bekend gemaakt zo de Heer wil en bij welzijn morgenavond dus maandag huisbezoek zal plaats hebben bij B Keuken Dodewaard E.J. Vink Hommersom Dodewaard dinsdagavond bij Jan Verhoerd, of bij A. Hoepman Borsteocht gaat u heen in vrede